Einde kok met het NOS Journaal. Kinderen die wonen in een huis met schimmel lopen risico op een achterstand op school, meldt Nieuwzuur. Ze zijn vaker ziek, waardoor ze niet naar de les kunnen. Het Jeugdeducatiefonds spreekt van een groot nationaal probleem. Vorig jaar zei 20% van alle huishoudens last te hebben van vocht en schimmel in huis. De Iraanse kroonprins in ballingschap roept op om de druk op het regime in Iran op te voeren. Tijdens een persconferentie in Washington zei Reza Pallavi dat snel ingrijpen cruciaal is om meer doden te voorkomen. Volgens hem staat het Iraanse regime op omvallen. Let me be clear. With or without the world's help. The regime will fall. In Oeganda is oppositieleider Bobby Wine met geweld uit zijn woning gehaald. Volgens een partij is hij met een legerhelikopter naar een onbekende locatie gebracht. De regering van Oeganda heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Wine doet mee aan de presidentsverkiezingen... en is de grootste uitdager van de president, Museveni. Hij is al 40 jaar aan de macht. Bij de vrouwengevangenis in Nieuwe -Sluis in Utrecht gaan maandag tientallen medewerkers staken. Ze leggen een uur lang het werk neer uit onvrede over vastgelopen cao-gesprekken. De regering wil vasthouden aan een besparingsmaatregel, waardoor de ex ambtenaren dit jaar geen loonsverhoging krijgen. Volgens vakbond FNV wordt het daardoor nog lastiger om nieuw personeel te vinden. En het veranderen van een voor- of achternaam wordt makkelijker. Nu moet iemand nog zwaarwegende redenen opgeven om daarvoor in aanmerking te komen. Maar het demissionaire kabinet wil daar vanaf. In de nieuwe wet staat dat mensen eenmalig een naam mogen veranderen. Wanneer die wet ingaat is niet duidelijk. Het weer bewolkt met vannacht vooral in het zuiden kans op regen. Lokaal ook wat mist koelt af naar een graad of vijf. Morgen bewolkt af en toe zon en maximaal elf graden. Dit was het NOS Journaal.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 Walking nice with the big broomsticks. Now you're even back, like you're spread it, Da da da da I'm afraid, I'm afraid, I've been like this, feeling like this all year.